Vanmiddag eerst nog bewolkt en nat, maar in de loop van de middag wordt het droger met aan de kust misschien nog wat zon. Het is 9 tot 12 graden. Morgen meer zon, maar toch ook nog een paar buien. En dit was het nieuws op Slam. 1 minuut over 1, fijn verkeer krijg je van Fritsmeister. Twee vertragingen: de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Rijk en de grens met Duitsland. 17 minuten. En de A58 richting Tilburg tussen Brug over het Wilmina-kanaal en Moergestel. Daar 29 minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 in Zondag is zeker geen rustdag hier bij Slam. Dit is House in the Pauze met alle genres en MX. James Hype zometeen, Yellow Claw en Chucky. Dit is Aftershock bij Slam. Tijd, uh, als je je telefoon wilde ophangen, dan kon je gewoon je telefoon dichtslaan. Wat een lekker gevoel was dat. Dan we dat mis je er toch wel een beetje aan uh, die tijd. Dat lukt niet meer met je iPhone. De jaren 90 en we gaan terug naar de jaren 90 hier bij Slam in de 90s 500. Vanaf 1 maart zijn we los en stemmen kan nu op slam.nl. Dus uh, al jouw favorieten uit de 90s. Ze komen voorbij als je stemt op slam.nl. Bijvoorbeeld op deze House of Pain, Jump Around bij Slam.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 face said it ain't so bad but wanna make a couple mistakes Voor wintersporters in Oostenrijk. De wegen zijn weer toegankelijk. Er kan weer op en aangereden worden. Ja, gisteren rond 5 uur waren alle wegen gesloten. Onder andere richting Leg, Zurs en Stuben. Het kwam door de Lawine gepaar. gevaar. hoop sneeuw kwam al naar beneden. Maar inmiddels is het weer wat rustiger daar. En het is toch wel belangrijk. wat uh, een van de drukste weekenden van het seizoen. Hopen op en aan verkeer naar Oostenrijk. En uh, veel gedraaid in de ski skitenten. Timmy Trumpet. Je hoort de freaks hier in House in de Pauze. Alles jongens en MX. Met Vanessa Carlton. Hier is 1000 Miles. Bij Salem. Down walking fast, face this path and I'm homebound.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 Jouw favoriete hits uit de jaren 90 via Slam.nl En luister vanaf 1 maart naar de Slam 90's 500 s 500 Het zijn mindweken bij Jumbo Met deze week Fanta Sprite of Fernandez Fles anderhalve liter, nu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 Win or die. Vanaf morgen. In de Slammiddagshow. Check slam.nl voor alle info. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfsoftware die altijd werkt. Hello Sydney. Ghostface is terug. I've been planning this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 De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Ook lekker voordelig. Eén ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van Vodo. Aldi. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola op...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 1 minuut voor half 2. goedemiddag. Het slijmweerbericht van Weer Online. Veel regen vandaag, temperatuur tussen de 9 en 12 graden. Morgen droger en ook kans op zon. Dan de wegen af met Fritsmeister, twee vertragingen. De A58 richting Tilburg tussen Brug over het wilhelmina kanaal in Moorgestel, 21 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Sippelveld en de grens met Duitsland, daar 11 minuten. Dit is House in de pauze, alles genres en mix met Asher zo zometeen, Scream komt eraan, Jor Sigala en ook 50 Cent, naar Fisher, hier is Atmosphere. Met Nirvana, U2, met Martin Garrix. Dat is dan wel gebeurd. En ook een goede combinatie. Avicii en Coldplay. Heaven. Meer van dit soort combinaties hebben we nog nodig, toch? Wat kunnen we nog meer uh, verzinnen? Laat het vooral even weten via de Slam app. En uh, zometeen die waanzinnige track van Avicii samen met Coldplay. Heaven. Komt eraan. Nasigala. Dit is Pills this is good. Bij Slam. You know, we really good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 De WK-finale in München. 2-0 voor Nederland. Versloeg de Sovjet-Unie met uh, die waanzinnige Ruud Geulit en Marco van Basten. 1988 en uh, uit dat jaar Womack en Wamec Jordan Teardrops hier in Houze in de pauze. En op dit moment zijn natuurlijk ook de voorbereidingen bezig. Voor het WK van 2026. En uh, alleen de voorhoede heeft nog wat aandacht nodig. Toch verder uh, hebben we best wel goede kaarten voor het uh, WK 2026. Dit is House in de Pauze op Slam, alles jarig van MX. Nathan Dabb. Hier is 21 Reasons. Eén is, je make me happy. Twee is, je me free. From all the things that help me. Now I can finally breathe. But baby, don't you see? I still Seven and I can't keep on counting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 Gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers drop. Nu ook suikervrij. Deze week een etentje, dresscode gezellig.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 Ze pakten de 13e plaats. Premier vond het twee weken absolute topsport, schrijft hij op X. Het waren de meest succesvolle winterspelen ooit, met 20 medailles.